Even kunnen met het NOS-journaal. President Trump zijn premier mee. Macron en May zijn het erover eens dat ze een gezamenlijk antwoord moeten hebben... op het vermoedelijke gebruik van chemische wapens door de Syrische president Assad. Afgelopen weekend was er een aanval in Douma. Daarmee zouden zo'n 75 doden zijn gevallen. Een groep krakers in Amsterdam stapt naar de rechter om ontruiming door de gemeente te voorkomen... Zo'n 60 uitgeprocedeerde asielzoekers hebben zich verenigd in de actiegroep We Are Here. Ze hebben ruim 20 leegstaande huizen gekraakt in Amsterdam-Oost. Woningcorporatie IJmere luidde vorige week de noodklok omdat omwonenden bedreigd en geïntimideerd zouden worden. Daarop bepaalde het OM dat de krakers binnen acht weken weg moeten. De krakers zeggen dat ze juist goed contact hebben met de buurt. De rechter buigt zich over twee weken over de kwestie.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 Olympique Marseille won met 5-2 van RB Leipzig, waardoor ook de Fransen zich plaatsten voor de laatste vier. Arsenal en Atletico Madrid zijn de andere twee ploegen in de halve finales. Het weer verspreidt over het land nog een paar flinke buien. Vannacht een graad of 7 en er is kans op mist. Morgen in het noordoosten buien, in het zuidwesten meer zon. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.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 Take five, cause you lost. It.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 Hoi op CFM! ZFM, ZFM. Elke dag boos op mij, maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haast, doe het ook voor mij. Zij is een lot uit de loterij, zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij, ik doe het ook voor als doe het ook voor mij. Geen ook grit aan mij doer ik altijd kan aan niet. Hey, meisje om bezoren, me pak je handen kom maar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. Ik zei, hé, hey meisje om de me zoren, pak je hand handen komen.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 Thank Dressed in And now you're so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 And there's a reason why we're both in the driver's seat. This is a one-way street. Go with places filled with a million faces. All have a point of view, but I only want to be with you. Severian, I wanna take you higher. Let's set the house on fire.